Met het NOS-journaal. De Kamer van Koophandel heeft een rechtszaak over spookrekeningen gewonnen. De zaak was aangespannen tegen een kantoor uit Antwerpen. Dat stuurde 350.000 facturen aan Nederlandse ondernemers. Ze moesten 149 euro betalen voor vermelding in een bedrijvengids. De facturen en de bijbehorende website leken sterk op die van de Kamer van Koophandel. De Kamer wist op het laatste moment te voorkomen dat de ondernemers in de val trapten. De rechter heeft het Antwerpse kantoor veroordeeld tot betaling van de schade en de juridische kosten bij elkaar een half miljoen euro. In Deventer is een man aangehouden in verband met de brand gisteravond in de binnenstad. Het is de bewoner van het huis waar de brand begon. Hij wordt verdacht van onzorgvuldig omgaan met vuur. Bij de brand in Deventer brandde gisteravond twee panden helemaal uit. Panden in de buurt hebben brand- en waterschade. 75 mensen moesten hun huis uit, niemand raakte gewond. De Israëlische premier Netanyahu is bereid duizend Palestijnse gevangenen te laten gaan in ruil voor vrijlating van Gilad Shalit, de Israëlische soldaat die vier jaar geleden werd ontvoerd door Palestijnse extremisten. Zijn familie, die al vier jaar geen contact met hem heeft gehad, begon zondag een protestocht om de druk op de Israëlische regering op te voeren. Schaatsster Greta Smit heeft tijdens de Olympische Spelen van 2006 inderdaad geprobeerd haar Poolse collega Katarzyna Wojtka om te kopen om zelf op de 5000 meter te kunnen starten. Dat is de conclusie van een onderzoekscommissie van de KNSB en NOC NSF. Smit zelf heeft de Poolse een briefje gegeven waarop onder andere een bedrag van 50.000 euro stond geschreven. Verder is aannemelijk dat de coach van Smit, Ingrid Paul, bij een gesprek was waarin een bedrag van 40.000 euro is genoemd.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 Dit is de zomer van ZFM, met, met nu Alternative FM. Nou weet je wat nou zo leuk is? Er staat, uh, de computerprogrammeur heeft iets, iets bedacht en dan staat er ineens zo'n blokje in het scherm. Nou, wat dat is, weet ik niet, maar we gaan in ieder geval gewoon maar beginnen. Perfect circle of life. To try, a little higher I never tried, continued to hide But now I came to the conclusion It's way better up high High like a mountain it's So high So high So high Like a of my foot High like a butterfly Like a thing of my foot Butterfly like a king on my foes I flew too low because I was afraid to go. I never knew how good How good it was much higher Just one taste is what it took to make me come with the solution It's we're better up high Ja ja, nee, we moesten even kijken of het nog een beetje werkte die oranje toeters. Nou, deze die heeft het uh, volgens mij ook niet meer overleefd. Ja, die van jou, Marcus, die doet het wel. Uh, goed, uh, we zijn weer begonnen met deze Alternative FM. Uh, deze donderdag 1 juli. Ja. En nou, was het de bedoeling dat wij hier een beentje uh, zouden laten spelen? Maar er is zijn uh, wat uh, ruisjes op de, op de kabel gekomen. En dat heeft uh, gewoon te maken met het laatste spetterende optreden wat we hadden. We cook with fire. Uh, ze hebben met... Uh, Vuur gespeeld. En wij ook. Dus we doen het even voorzichtig, voorzichtig aan met deze cryptische omschrijving. Weet het, de mensen wel wat ik bedoel? Lijkt me duidelijk. Wat is zijn uh, de mannen vandaag die bij ons in de studio zijn aangeschoven? Hier zijn Michiel en Tom. Hallo. Hallo. Hallo. Jammer, we hadden best wel graag de boel willen verbouwen hier vandaag. Maar ja. ik, normaal dat het dat niet meer mocht. Nee, lijkt me niet verstandig, Tom. Dank je wel. En Michiel, jij bent er ook. Ja, ik ben er ook. <laughs> Gezellig. Uh, we begonnen deze met uh, een, een One More Band. De band die niet meer bestaat. En uh, twee ervan zijn doorgegaan als Ride As Rain. Dat zijn Ariane Abbestee en Vincent Hartog. En de andere twee, Stefan Anema en Rob Howard, die zijn ermee gestopt. En die schijnen nu ergens met projecten bezig te zijn. En als tweede hadden we... Wat, inderdaad, van de twee heren die hier waren. Maar ze zijn niet uh, met z'n tweeën. De band bestaat uit meer. Ja, drie mensen. Drie. Waar is de derde? Die Connie, die is bezig met schoon nog eventjes. Oh, uh, heeft hij het niet gered in de eerste aanleg? Um, jawel, maar hij heeft het gewoon heel erg druk volgens mij op het moment. Nou, hij moet niet zeuren. Laatste projectjes. Een <laughs> duidelijke taal. Ik, ik hoop dat hij nu luistert. Okay. Ik hoop het ook. Ja. Uh, jullie jullie tweeën zijn er wel. Um, Tom, wat is jouw aandeel binnen wat precies? Ik uh, speel de bas. Eigenlijk zou je zeggen, wat doe je precies? <laughs> de bas dus. En een uh, niet hele beetje... onbelangrijk in, in, een, in een band, lijkt mij. En Michiel, drums? Uh, nee, ik speel gitaar en ik zing. Oh, ja, en dat was ik. Dat was jij dus. Ja. En uh, degene die er niet is, die heet? Tim en die Tim. drumt. En die drumt. Dus Tim, Tom en Michiel. Goh, het Hij is een, een heel beetje leuk. buiten de boot. Hè? Het, doet, doet mij, het doet mij erg denken aan de Autosport. Daar heb je Tim en Tom Coronel. En uh, hier hebben we dus een Tim en een Tom in een band. Dus dat is ook heel erg uh, aardig om te zeggen. Wat uh, is uh, de band waar we over gaan praten? Nou, allereerst de vraag: ja, hoe zijn jullie aan die naam gekomen? Zal ik het verhaal doen? Ja? We zijn ooit uh, in de flintjes begonnen met spelen samen met een ander bandje die heette Nix. Niks. En dat is een beetje met z'n tweeën ontstaan. Hoe heet jullie bent? Ja, we hebben nog geen naam. Niks eigenlijk. En hoe heet jullie bent wat? Ja. En door die twee vragen zijn we eigenlijk van die namen ja daar zijn we nooit meer van afgekomen. Nooit meer vanaf gekomen. Uh, ook niet de behoefte misschien als nee, het, uh, het... No. klinkt. Be bekt lekker, ja, het bekt wel lekker, wijzen Ja, wel lekker. Je kan er natuurlijk, altijd als, je, als het echt serieuze uh, serieus shit begint te worden, dan kan je er nog een H tussen die uh, W en die A tussen zitten. En dan, dan heb, je, uh, heb, je een heb je het ook voor elkaar. We kunnen er een afkorting van maken. Ja. We are terrible of zoiets. Ja, zoiets uh, zou, zou kunnen. Even over dat nummer Butterfly. Uh, hoe is dat ontstaan? Uh, eigenlijk geschreven door onze uh, vorige zanger, hmm. die had uh, een nummertje gemaakt, heet The Butterfly. Hmm. Het gaat dus volgens mij over het, uh, ja, het langzaam uh, ja, opgroeien. Volgens mij gaat het over drank. Nee, ja. hij zegt altijd <laughs> dat het over drank gaat, maar het gaat ja. gewoon over iemand die uh, bang is om uh, zeg maar, volledig uit te komen. Die uh, gewoon ja het leven wilt leiden en niet ja. als een vogeltje teruggetrokken zit in zijn nest. Oké, okay, dus, dat is nieuw. Nou, heel <laughs> nou, je hebt wel een hele duidelijke beschrijving ja, gegeven. Dat, zo doen we dat. Ja, oké. Okay, maar uh, nou, de, de bandnaam, uh, dat weten we. Dit nummer weten we nu ook. Uh, hoe dat is ontstaan. En dan even over jullie zelf. Hoe lang zijn jullie bezig? Wij spelen al iets van vijf jaar samen. Ja. Maar het laatste jaar zijn we pas echt een beetje serieus bezig gaan zijn. Met ja. ook uh, wat meer shows en een demootje erachter. Het is dus echt een jaar dat we goed samen bezig zijn. En demo's maken. CD'tjes. Maar dan lijkt mij ook van, uh, als je dat gaat doen... dan moet je daar toch wel even goed over nadenken... waar je dat gaat doen. En hoe je dat het. gaat doen. We hebben ja. het zelf thuis opgenomen. Oh, dus dat... Uh, het is een thuisproductie. ja. Tussen de, tussen de twee schuifdeuren erin. En uh, een, in beetje... een tuinhuisje eigenlijk. Tuinhuis? Ja, tuinhuisje. Is de ruimte daar uh, geno goed genoeg voor? Net of... genoeg, Eén Net. Per, per keer. Oké, okay, dus de uh, is... apparatuur stond voor de rest in de schuur. Juist, <laughs> dus, dus hier hebben met kabels moeten werken, begrijp ja. ik. En het was Winters. En het ook nog? Het vroor uh... heel <laughs> erg hard. Dat <laughs> was misschien wel dadelijk te merken op een manier van spelen, denk ik. Om, om het een beetje warm uh, te krijgen, denk ik. Zeker. Dit, dit is, uh, hoe oud is dit? Deze is, uh, april is je uitgekomen. Deze, ja. Uh, Omet, ja. Juist. Ja. Uh, we gaan er straks natuurlijk uh, nog meer van, draa van draaien. Uh, jullie hebben natuurlijk ook uh, wat muziek meegenomen. Althans, Michiel heeft. Uh, Ik heb het, uh, ook mu muziek bij. Jij hebt ook muziek bij. Ja. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, we zitten nu even in het. Uh, in het bizarre platenvakje van Michiel uh, te ruizen. Nou. Daar ga ik straks, uh, ga ik straks nog uh, meer van draaien. Maar eerst uh, ga ik even wat anders uh, doen, want dit is ook wel een heel leuk plaatje. Hebben we wel eens uh, eerder in de voorlopers uh, gehad van dit uh, programma. Uh, is uh, gemaakt door uh, Primal Scream. Maar uh, wat je er dus nu onder hoort, is van de Chemical Brothers. En dit heet Swastika Ice. Het was een crawling van Linkin Park uh, op. Uh, nou ja, we zitten gewoon even te kijken van wat ze allemaal in hun uh, bizarre platenvakje hebben zitten. Uh, Linkin Park is er één van. Uh, heren, wie van jullie twee kan ik daarover het uh, woord uh, geven? Want uh, Linkin Park. Ja, dat is meer van mij dus. Van Michiel. Ja. Uh, um, uh, gauw hoe Ja, oké, okay, maar hoe kom je erop om dat, uh, om dat te doen? Om dat mee te nemen? Of nou, uh? gewoon. Uh, welke invloed heeft uh, Linkin Park op jou? En op dat uh, muziek van Tom. Oh. Of op jullie muziek eigenlijk, want dat, dat is ook de link die ik leg. Ja, Linkin Park. Ja, um... Linkin Park. Ja, ja, precies. Zeer scherp opge opgemerkt. Af en uh, toe ben ik wel scherp. Uh, nee, Maar Linkin Park, ja, ja. Die, die CD heb ik eigenlijk al een uh, hele tijd in mijn kast tegen. Ik ja. ben er eigenlijk mee begonnen met luisteren. Ik luister naar bandjes zoals Some41, Linkin Park. Ja. En, ja, maar, maar wat zegt dat, uh, wat zegt dat uh, voor jou dan? Ja, het is gewoon harde muziek. Lekker hard, lekker beuken. Ja, en, en dat, uh, dat is uh, wel een beetje in het uh, straatje uh, Dat van is je? wel mijn straatje. En ja. ja, van de band ook, denk ik. Ja. Gewild uh, en ongewild. Uh, uh, Oké, okay. en van jou? Uh, is het alleen maar gewoon uh, muzikaal behang uh, als je ergens mee bezig bent? Of denk je van, nou, er zit wel wat in? Linkin Park of de muziek die we uh, meegenomen in, hebben in het algemeen? Linkin Park. Linkin Park is mij een beetje een muzikaal behang. Toch wel. Ja, uh, Jouw muzikale voorkeuren liggen dus op een heel andere vlak, begrijp ik. Vaak wel. Ja? Lijkt <laughs> dat nou, want, want, want als ik dat zo hoor, uh, hij, uh, Michiel heeft uh, een bepaalde muzieksmaak, jij ook. Uh, dat neem je ongetwijfeld mee als je gaat, uh, muziek gaat uh, maken. Yep. Yep. Uh, levert dat leuke gesprekstof uh, tussen jullie tweeën en wellicht ook uh, tussen de afwezige Tim uh, dat ook nog wel op, of niet? Oh, nou, Tim heeft niks te zeggen, want hij oh. is hier niks. Oh, nou, uh, Tim, als je, Tim als je het hoort. Tim is drummer, zijn mening telt niet. Nee. Oh, ja. nou, duidelijk. Nee, maar de, uh, Tom's muziekstijl, die, uh, we komen op heel veel vlakken overeen, maar meestal luistert hij dan nog net een tikje harder dan wat ik luister. Mm. Daar houdt hij wel van. Ja. Ik ben meer van het uh, ja, poprock naar een beetje uh, metal-achtig. Dat vind ik wel heel fijn. Maar Tom luistert soms naar metal waarvan ik echt denk... Hou oh, alsjeblieft, Tom. Uh, hoe kom je erbij eigenlijk? Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Uh, jouw muzikale voorkeur, dat zullen we zo wel even uh, gaan, uh, gaan horen. Uh, <laughs> oh, wat, wat heb jij onder andere bij je? Uh, want ik heb het nog niet uh, eens twee, gezien. Ik heb onder andere Wednesday 13 bij me. is dus, uh, oh. lekker grove horrormuziek. Horrorpunk noemen ze het uh, zelf. Dan ben je een week te vroeg. Want wij hebben hier uh, elke tweede donderdag uh, van de maand hebben we de donderse donderdag. Uh, en dan is het de bedoeling dat, uh, dat er dan uh, echt uh, gehakt en uh, gezaagd eigenlijk als het ware wordt. Maar uh, in dit geval ben je dus een week uh, gewoon te vroeg. Uh, Komt de ja, volgende goed, week nou ja, gewoon weer? Ja, nou ja, goed. Uh, Ik kan je... me ook heel goed vinden in de wat softere muziek. Softere muziek? Ja, nou vertel. Zoals Linkin Park. Toch wel. So <laughs> En dat zegt die zonder blikken of blozen. Nee, maar, uh, maar heeft het. Heeft het, uh, heeft het uh, neem je er niet iets van mee? Of? Ja, we hebben af en toe ja. wel harde stukjes in wat muziek ja. zitten. Ja. En ook de wat normalere stukjes. Die komen dan meestal van Michiel af. Oké, okay, normalere en dat, is, stukjes. Ja. Ja. Uh, en het, met z'n allen komt dat tot wat? Ja, uh, tot wat? Ja, leuk. Ja. <laughs> Scherp. Ja, uh, dan nog iets. Uh, wat is, wat, zijn jullie, wat, zijn jullie achter, wat is jullie achtergrond? Hè? Wat voor opleiding volgen jullie? Um, nou, ik, Michiel. Ja? Ik oh. uh, studeer communicatie in Leiden op het moment. Dat is totaal iets anders uh, dan uh, met de muziek uh, bezig zijn. Nou, nou, nou. ik ga binnenkort uh, stage lopen bij het Patronaat in Harden. Oh. Huh. Dus, uh, ja, Eigenlijk heeft het best veel meer muziek te maken als je het zo stelt. Ja. Dus dat lijkt me echt ontzettend leuk. Stage lopen bij het Patronaat? Ja. Uh, wat, wat houdt dat in? Wat uh, ga je uh, doen? Marketing PR noemen ze net. Marketing PR? Ja. Flyers. Flyers maken. doen. Die... Ja? Ja, ja, flyers maken en teksten uh, schrijven. Houdt dat, houdt dat ook in dat je wordt betrokken bij de eventuele voorronde van de Rob Agda Award van 2010 en 2011? Um, nee, er was een aparte stage vacature voor. Daarvoor ben ik Aha. niet uitgeloot. Jij niet. Maar misschien maak, neem ik er nog wel wat van mee. Ja, oké. Okay. Dus dat, dat is nog niet helemaal... Uh, nee. Moeten we ons en... weer inschrijven trouwens. Ja, dat is goed dat ik erover begin. Maar goed, uh, 2010-2011. Nou, wat gaat dus waarschijnlijk het dus meedoen? Hebben ze dus nu vanavond hier wereldkundig gemaakt. Dankjewel. Uh, duidelijk. Uh, Tom, maar wat uh, is jouw school, opleiding of educatie wat je, of wat je aan het doen bent? Ik uh, volg mede entertainment management aan in Holland en Haarlem. Dat heeft dus, ook wel duidelijk uh, een uh, link met de muziek. Ja. ja, ik volg momenteel stage bij Duiker. Dat is een podium en hoofd op het nog gebouwd wordt. Ja. Daar heb ik een bandjeswedstrijd georganiseerd. Nou, dus je, je weet dus in ieder geval uh, wat er komt kijken als jullie straks zelf mee gaan doen aan een soort wedstrijd. Ja. Nog veel over geleerd. Ja? Uh, wat, wat valt hier bijvoorbeeld op? Hoe uh, Nou, gewoon. Wat valt je op als je daarmee bezig bent? Als je, uh, ik neem aan, wordt dat de eerste keer dat je dit doet? Ja, het is uh, de eerste keer geweest. Het is uh, pas afgelopen. Oké, okay, maar goed. Maar stel, je hebt dit uh, nu voor de eerste keer gedaan. Wat, wat is jou opgevallen? Nee. Uh, je staat dan aan de andere kant van het uh, organiseren. In plaats van, zeg maar, het uh, leidend voorwerp of het onderwerp uh, te zijn van een, uh, van een muzikant uh, of wat dan ook. De wisselende kwaliteit van bandjes valt me enorm op. Ja? Je hebt uh, bandjes uit Haarlem en Haarlem en meer waar ik nog nooit van had gehoord, die waren echt verschrikkelijk goed. Je ja? hebt ook gewonnen. Ja? En je hebt ook bandjes die, uh, waar ik ook nog nooit van had gehoord, maar die, ja, dat is wel logisch. Dat, dat je ook dat ik nooit, nooit eerder, eerder heb van, van hebt gehoord, ja. En andere bandjes waarvan je hoort dat ze nog veel beter kunnen worden. <laughs> J jullie, zijn heel apart. Een, jullie zijn wel een fraai stijl als ik het uh, zo hoorde. Uh, Ontzettend. Je ja. moest het weten. Zijn er ook mensen die jullie muziek al inmiddels al een beetje beoordeeld heeft? Um, een... Nee. <laughs> Nog Misschien maar goed ook. Oh? Nee, nee. We zijn, uh, we zijn eigenlijk gewoon voor de lol bezig. We speelden. We hadden al deze band opgericht voordat we überhaupt instrumenten hadden. Mm -hmm. Dus dat was al een heel iets. Dus we zijn meer begonnen als. Uh, ja, voor fun band is het eigenlijk. Voor ja, fun band. Ja, gewoon een beetje spelen met z'n allen. Ja. Uh, ik heb iets uh, klaar staan uh, van jullie. Oh jee. Uh oh oh. Uh, Marcus uh, had al, al een opmerking over in navolging van twee weken terug. Maar ik distantieer me van die uitspraak in ieder geval. Uh, Iris is wat met Val maar Dood. Mijn kom. <middels> <middels> Walmart en bank, Hallo, water in the Hello is een goedaar, multi ik voel me al een schappen goed. is <middels> <middels> <middels>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 Zijn het bij. Eén team, wow. één doel, oranje maakt me blij. Wereldkampioen in 2010, geloof je niet? Je zult het straks zien. van mij was dat uh, toen ik uh, in Panama, Amsterdam uh, was en te gast was bij het uh, eindresultaat van Daan van Putten. De grote man. Nou ja, grote man. Hij is een van de mannen van uh, Gangster. Uh, ...waarover uh, we straks uh, zouden ik natuurlijk nog uh, aandacht uh, besteden... ...door de middel van een nummer daarvan te draaien. Houses heette deze band. En uh, You Don't Need Money for Suicide, uh, zo klinkt het. Uh, zeer toegankelijk nummer, maar het is niet een echt vrolijk nummer... ...om het uh, maar zo te zeggen. Daarvoor hoorde je de band die nu al illustre is hier in Zandvoort. En dat komt vanwege hun studio optreden hier bij CFM Zandvoort. En dat gebeurde twee weken terug... Uh, we Cook With Fire met een echte heuse oranje song. Dat, dat, dat, dat had ik toch niet 1, 2, 3 verwacht achter deze heren. En daarvoor hoorden we twee nummers uh, van uh, hetzelfde soort. Minstens één, uh, daar zat toch wel duidelijk, duidelijk verschil tussen. De eerste was van Wat, Val maar Dood. En de tweede was Van de Heideroosjes met Val maar Dood. En nu is de vraag, wie was er eerder? Hmm. Even denken. <laughs> De Hydro'sjes dus waren een je... uh, paar jaar eerder. Een paar jaartjes. Ik. Dat dacht ik wel. Dus, uh, maar wat, wat trok jullie nou zo aan in dat nummer uh, om dat nummer te gaan kofferen? Het was onze eerste koffer eigenlijk met onze oh. band. Ja? Het, uh, ging over een, het was opgedragen aan een ex-vriendinnetje van onze oude zanger, dacht ik. Mm. Ja. Dus ja, die was toen bij het optreden. Ja. Dat vond ze heel leuk. Ja, even voor, voor, uh, voor, uh, voor, voor, voor mijn uh, beeldvorming. Ik heb hier iets klaarstaan van jou. Ja. Uh, welke track mag ik daarvan draaien? De vijfde. De vijfde, oké. Okay, die ga ik dus nu even klaarzetten. Dat vinden wij altijd heel erg leuk. Want uh, dat is een band die wij zeer waarderen in deze uitzending. Maar goed, uh, we ik... gaan weer terug even naar. We gaan weer even terug rrr, naar. Van Mardot, het nummer uh, wat jullie. Uh, dat hebben jullie dus voor het eerst gespeeld op een verjaardagsfeest. Nee, dat nou, niet. Dat niet. Gewoon een, bij ons allereerste optreden ooit. Allereerste optreden, ja. Hebben die gespeeld. Ja. En het, uh, het ging over het toenmalige ex-vriendinnetje nou, ex van de zanger. Uh, de toenmalige ex-vriendin en de toenmalige zanger? Ja. Yes. Dat bedoelt ik. Uh, ja, oké. Okay. <laughs> Bijna. Ja, maakt niet uit. Maar uh, wat, uh, dat, dat was, uh, daar is het ontstaan eigenlijk. Ja, het is hetzelfde nummer als die van de dus ja. We hebben gewoon hetzelfde nummer nagespeeld. Uh -huh. En we vonden het heel toepasselijk. En ja. we vinden het sowieso gewoon een heel leuk nummer. Ja. Uh, uh, ga, gaan jullie ook bijvoorbeeld kijken van... Hoe, heb, hoe heeft hij dat nou gedaan? Het uh, succes van de Nee, val maar dood uh, dat nummer. Hoe hij hoe dat uh, nummer in elkaar gezet heeft. Of letten jullie daar nooit op? Oh nee, ik speel hem nee. gewoon mee. <laughs> ik oh. zeg zo, speel je hem? Speel jullie mee? En dan is het 1, 2, 3 en dan gaan. Ja, ook... Nee. Gewoon, uh... Ja, zo goed zijn we. <laughs> Mocht hij willen. <laughs> ja, duidelijk dus. Maar uh, uh, de Roosjes. Uh, ja, het eerste nummer wat jullie dus uh, hebben gespeeld. Ja. En de Roosjes zelf. Uh, wat vinden jullie daar dan van? Geweldige band. Ja? Energiek. Ik vind ze echt heel tof. Hebben, jullie ze, hebben jullie ze ook gezien? Ja, ja meerdere Parker. malen. Ja. Waar? Bij een, uh... Ja, bij de Melkweg heb ik ze gezien bij een uh, release party van een cd. Mm -hmm. ja. Op Artwijk Open Air. Ook een paar jaar nog. geleden. Ja. En uh, ik een tijdje gelukkig in uh, Tivoli in Utrecht. Oh, dus het, het zijn toch wel uh, aardige plekken waar je ze nog uh, hebt ja. uh, kunnen zien. Ook ooit in de voetsporen op het. Uh, het ja. ja, nou ja, jullie, jullie, uh, jullie zitten nog een beetje. te hinken op twee gedachten, heb ik al een beetje in de gaten. Niet eens. Uh, Engelstalig ja, of uh, Nederlandstalig? De, ah. de, daar zijn jullie nog niet helemaal over uit. Dat zijn de heidroosjes dus ook nog steeds niet. Nee. Oh, want die maken ook Engelstalig, ja. Ja, ja precies. Dus, ja. Uh, ze zijn wel weer actief, heb ik me laten vertellen. Um, ja. ja, ze hebben laatst een uh, Best Of CD uh, uitgebracht. Nou ja, geen Best Of, meer een Tribute CD. Waarop ze één CD hadden ze vol met uh, nieuwe nummers. Mm. En uh, op de andere CD stond uh, vol met uh, covers door ne andere Nederlandse bands. At Bluff had bijvoorbeeld een nummer van de Hydro's gecoverd. En yeah. so zo so aan en zo aan. Maar wel op hun eigen manier dus? Nou ja, ja, zeg maar op, bluffen, op bluffse manier. En ja, zo. Maar een nummer van de Heide Roosjes, maar dan op zijn bluffs. Precies. Ja. Uh, waar hopen jullie, uh, ja, want, uh, want, want dan, dan begint het he, eigenlijk he, uh, met, met dit eerste nummer. Maar hoe zijn jullie dan gekomen om eigen nummers te gaan schrijven? Via school. Via school. Hoe, uh, het was een opdracht. Het is huiswerk, opdracht. Ja? Huiswerk. Ja, we moesten, ja, we moesten ooit voor school moesten we iets maken over de jaren zestig. Ja. Toen uh, dachten we van, ja, waarom maken we geen muzieknummer? We vinden alle, allemaal, vonden we muziek geweldig. Dan ja, ja. zijn we met z'n allen bij elkaar gekomen. Ja. Hebben we, ja, met de instrumenten aangekloten... hebben we een nummer geschreven over de oorlog in, in Vietnam. Ah. En ja. van daaruit zijn we eigenlijk nooit meer gestopt. Staat het hier niet op? Nee, nee. nee. sorry. Dat oh, was ik nou wel ja. nieuwsgierig naar geweest. Goed, uh, we gaan zo even verder uh, praten. Maar eerst, uh, Tom, heb ik uh, even wat uh, opweten te diepen uit jouw platenvakje. Oh, god. Maar Marcus en ik uh, en ook de afwezige Menno kunnen dit zeer waarderen. Oh kijk, dat scheelt. Uh, de band. Waarom deze band? Dit is echt mijn favoriete band. Ja, uh, Elke uh, kans die ik krijg om dit live te zien, ga ik heen. Dan heb jij ze denk ik ook uh, een keer gezien in uh, het Gelre Ja. Dat dacht ik al. En dat, uh, dat, dat is, we hebben het over een Duitse groep. Ja. Ze hebben een videoclip gemaakt, daar lusten de honden geen brood van. <laughs> die mag niet op tv uitgezonden worden. Nee, die worden. mocht niet op tv uitgezonden worden. En als ik zeg dat het gewoon pornografisch is, dan krijg ik zelfs al moeilijkheden met. Uh, nee, de... dat klopt wel. Oh, dat klopt wel. Uh, ik heb het over Ramstein. En dit nummer dat heet. Wat is uh, Feuervrij. Feuervrij. Sabré Wat was dit met uh, Wannabe? We gaan straks in het uh, volgende uur even over dit uh, blokje even uitgebreid hebben. Want het uh, blokje begon met Ramstein en Feuer de Daarachter een uh, illustre band. Tenminste, ik heb het uh, nog nooit eerder uh, onder ogen gehad en ook nog nooit eerder gehoord. Het staat hier netjes. Whatness day 13, en Skeletons heet dat album. En dat heet Gimme, Gimme, Gimme Bloodshed. En uh, nog veel meer van dat soort dingen. Maar het is 5 voor 9, en dat uh, betekent dat we er nog eentje doen. Uh, tot aan het nieuws uh, van 9 uur. Oftewel, The Prodigy met een uh, nummer uit de jaren 90, eind jaren 90, wel te verstaan. Hier, is smack my bitch up!